12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Voorzitter Koonstam van de regionale toetsingscommissies voor euthanasie... spreekt in NRC Handelsblad tegen dat de euthanasiewet is ontspoord. Hij zegt dat euthanasie alleen wordt toegepast... bij mensen die een expliciete wilsverklaring hebben ingevuld. Koonstam verweert zich daarmee tegen kritiek van psychiater Boudewijn Chabot, Die zei dat artsen van de levenseindekliniek hun patiënten vaak niet goed kennen... en daardoor te snel besluiten tot euthanasie. Mensen komen bij de levend kliniek terecht als hun eigen arts hun euthanasieverzoek afwijst. In het midden en zuiden van het land leidt de hitte tot kleine problemen. Waterbedrijf Vitens waarschuwt klanten voor bruin water. Door de hitte gebruiken mensen op piekmomenten zoveel water dat de waterdruk laag wordt. Daardoor kan het water verkleuren. Dat is niet slecht voor de gezondheid, maar Vitens klanten krijgen wel het advies hun kleren niet in de wasmachine te wassen. En in Maastricht heeft de bediening van de Sint-Servaasbrug door de hitte begeven. De brug staat nu open, waardoor mensen moeten omrijden. De prijs van een vat ruwe olie is in een paar weken tijd met 20 gedaald. Daarmee lijkt het plan van de OPEC-landen om de prijs van ruwe olie op te krikken mislukt. Een vat ruwe brandolie kost nu iets minder dan 45 dollar. Dat is de laagste prijs sinds november. OPEC-landen spraken toen een productiebeperking af om de prijs op te schroeven. Dat leek even effect te hebben, maar doordat in de VS de productie van schalieolie inmiddels is opgevoerd, komt er weer meer olie op de markt en daalt de prijs. Drie bankmedewerkers mogen voorlopig niet meer werken vanwege schendingen van de bankiers -aid. Dat heeft de Tuchtcommissie voor Banken bepaald. Voor welke bank of banken ze werken is niet bekend. De langste straf is voor een bankmedewerker die duizenden euro's van een licht dementerende klant uitgaf in een casino en kreeg een beroepsverbod van 18 maanden. Het weer, op veel plaatsen is het met maximaal 30 graden tropisch warm. In het zuidoosten stijgt de temperatuur naar 35 graden. De komende uren zijn er in het noorden meer wolken en is er kans op een bui mogelijk met onweer. Dit was het NOS -journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo. Nou ja, dat is het alweer. Hè? Het is donderdag. Het is vandaag uh, 22 juni. En uh, het is uh, warm. In het zuiden. Hier valt het wel mee ja Valt zeker mee. We hebben ah, een ja. lekkere frisse bries. Ja, een lekker frisse briesje. Heerlijk. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, Donny zit in bikini. Ook lekker, ook gezellig. Dat is even om de streaming op de camera op te zoeken. Hè. We gaan allemaal <laughs> kijken. De, ja. Nou, ik denk juist niet. Oh, wow. Die van plan was die dit de streaming aan wilde zetten. Die heeft hem nu uitgegooid. Oeh. <laughs> <laughs> nou, goedemiddag luisteraars. Goedemiddag stand voor het Goedemiddag Wereld. We zijn er weer. En uh, we gaan, uh, ja, dan gaan we weer een Leuk. Gaan we voor u maken, hoop ik. Is dat zo? Ja. Ja. ja. ja. Hoezo? Heb je geen zin? Ik wel. Ik, oh. Nee, ik heb ik altijd zin in. Oh. Het is zo leuk om te doen. Ah. Uh. Ja. Ja, gisteren was ik er even niet. Want ik had gisteren eventjes gewoon een... Uh, een zomerdip. Een dip. Ja. Nou ja, een uh, baaldag. Ja. Ja, het zat zo lekker in de tuin. Ik ding ik blijf thuis. Ja, ja, ja. Dit is al over te hoor. Ja, maar ja. Ja, goed. Ja. Ja, het, het, het kan ook zomer zijn dat je door uh, al die uh, dagen hitte je even niet lekker gaat voelen, hè? Ja, dat nou, is niet zo lastig. Nou, we meer mensen lastig. Ja, ja, Ja, ja. Ah, goed. Vandaag we, gaan we weer de horen. Wat Z ga je? Zonnesteek. <lacht> uh. <lacht> we gaan er vandaag weer 100% oh, oh. tegenaan. Met een kootje in het rugje. Heerlijk hoor. <lacht> nou... Niet stuk vandaag. Lekkere muziek, oud en nieuw, alles dwars door elkaar heen. Leuke 3 in 1 vandaag. We hebben straks ook een leuke conferentie. Die zeer toepasselijk is. Ja, ja. Ik zag hem, uh, ik zag hem toevallig gisteravond. Ik had, gisteravond zat ik in de tuin in mijn stoel. Heerlijk. Met een biertje erbij. En uh, toen zat ik even op YouTube. En toen kwam ik daar tegen. Want jij gaat fraaien straks. Ja. Is toch leuk? Ja, ik kwam hem ook toevallig gisteravond. Nee, gistermiddag kwam ik hem tegen. Te Moet te jokken. Nou. Maar ja, toen dacht goed. ik ook al dat die wel leuk zou zijn voor ja, vandaag. Ja, voor vandaag wel. Ja, toch? Ja. ja. Want tegenwoordig is het dus zo dat als er ook maar iets gebeurt... is er gelijk alles in paniek, hè? Dat vind ik altijd zo opvallend. Ah, dat is toch niet als er, tegenwoordig. Als er een windkrachtje komt van zes, dan is het kolengeel. Ja, uh, ja, ja, Als er een onweerbaadje boven de Noordzee is, is het gelijk kolenrood. Ja, ah, maar dat was toch vroeger ook al. Nee, Weet je, nou, Wim kan heeft dat toen in zijn conferenties een keer ook behandeld. Drie dagen zon en, en uh, het bier is op in uh, Nederland, weet je wel? dat heb ik nog nooit meer Ja, in 1975. Oh, toen was het bier op. Ja, ja, er was, bier op. Oh. was er geen biertje meer te krijgen. Oh. Helemaal weg. Nee, en, oh. en, en, en nog meer. Die, die man die heeft toen, ik weet niet hoeveel dingen opgenoemd. Dat als het in Nederland uh, ineens een, uh, iets gebeurt, dat er dan meteen alles uh, spaak loopt. Ja, nou, we kennen verhaal oh. van die twee sneeuwvlokjes, toch? Nee, die ken ik niet. Hey? Nee. Twee sneeuwvlokjes. Het was in de winter natuurlijk, hè? Ja, twee sneeuwvlokjes. Ja, ja, dat stap je ja. nou. Twee zomers hadden dat twee plasjes ja. geweest. Ja. Twee sneeuwvlokjes ja. ja. eh, komen me daar tegen. Dan zeiden wat maar, ga ja. jij doen uh, uh, deze winter? Nou, zegt het ene sneeuwvochtje: ik ga lekker, uh, ik ga lekker naar, uh, naar Oostenrijk. En dan ga ik lekker, uh, lekker uh, feest vieren en uh, af ski. en skiën. Uh, en zorg dat die mensen lekker kunnen skiën. Ja. En jij? Nou, ik, hij zegt: het andere sneeuwvlokje. Hij zegt: ik ga naar Nederland paniek zaaien. <laughs> <laughs> Wat nou is ze vandaan hè? ja. Vond <laughs> oh, me leuk. Ja, hij is ook heel leuk. Goed, nou, zullen ja. we maar een muziekje doen. Ja, heb je, heb je geen goede moppen meer? Nee? Heb je maar één mop? Ik heb maar één mop. Dit is Roy Orbison. Lekker. You got it. Bij the Traveling wheel breeze. I love that money just can't En die werd vanaf gegaan door Roy Orbison. You got it. Het dingetje werd onder de naam Roy Orbison uitgebracht, natuurlijk. De begeleiding was wel in zeer deskundige handen. Ja, we waren toch een groot deel van de. Traveling Wilburys. Javelin, George Harrison. En Tom Petty. ja, Mooi liedje trouwens. Dat was de comeback single van, uh, van Roy Orbison. Maar dus daarna dus Iggy Pop. En nu? Ja, en nu? Wat gaan we nu doen? Ik weet niet. niet. Oh, drie in één. Ja, leuk. Drie in één. Ik zeg niet wie het is. Hoor je vanzelf. was niet altijd eerlijk, dat weet ik heus ook wel. Een vrouw voelt zoiets aan, dan was er iemand in het spel. Je sprak als ik je belde, dan zo rusteloos en snel. Dan leefde ik een tijdje in een verschrikkelijke hel. Dan had ik het niet meer Je hoefde maar te kijken En ik legde me al neer Je wond me om je vinger En ik had geen verweer Maar dit was echt de aan.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 1 Mijn kinderen gaan naar school Ik smeer wat brood, ik doe een gymroek in een tas En ik loop met ze mee, zoals...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 En in de straat laat de meneer zijn hondje uit De bakker bakt zijn brood, zoals elke morgen Iemand koopt een krant, en bij de kapper komt eerst de vroege klant De stad is weer ontwaard, zoals elke morgen Wat een mooie dag, alsof er nacht Lekker hè, zo'n drie-in-eentje. Ah. Van onze Brigitte. Nou, ja. daar kan je wat drie-in-eentjes mee, mee vullen hè? Met ja, haar maar klaar. ja, het, het leuke is dat zo hoor je het niet zo vaak natuurlijk. Met, mm -hmm. met een mooi orkest erachter en zo de liedjes ja. zingt. Meestal ja. zit ze natuurlijk in het theater. Ja, Met de, de ukulele. Ja, of de ukulele. Of met achter de, de, piano. de ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Maar nu gewoon is die liedjes met een uh, prachtig orkest erachter En uh, van onze Brigitte. Heerlijk mensen is het toch? Ja. Het is een heerlijke goud. Een fantastisch wijf. Ja, het is echt ongelooflijk. Ik heb haar een paar keer ontmoet. Ja, ik ook. Uh, de laatste keer, vorig jaar nog, toen was ze bij mijn neef. Op de, die was 25 jaar getrouwd. Toen was zij er ook. Ja. Want dat zijn oude schoolvrienden van elkaar. Oké. Okay. Ja, het is zo leuk. Ja, ja, ja. ja mooi. Ja, toen werd ik met Sharon nog aangeduid door haar als de senior Nick en Simon. Ja, Chalot, oh, die houden we erin. Die zaten, wij zaten daar met z'n tweeën. En Charlotte ja. had uh, die zong alleen maar. Ja. <coughs> en ik natuurlijk met die keyboard. Ja. En uh, nou, we werden er uh, aangeduid als... Uh, ...gat in de markt hoor, dames en heren. <laughs> Dit zijn de senior Nick en Simon. Nou, wat een gillen. Daar konden we het even mee doen. Ja, nou, het is, uh, ja, ja wat dat betreft kan Simon iemand wel pakken hoor. Ja, ja zeker. na Nou, ze bedoelde het leuk. Dus, uh, ja, zo is het ook. Dat is het. Ja, ja, ja, ja. Ze hebben ledig nooit Nee. nee, die heerlijk kennen mens. natuurlijk van uh, Loes en Marley, hè? Ja, ja. Dat zij meespeelden. Ja, oh, leuk, is dat. leuk is dat. Ja, ja. Ja, ja. Heerlijk mens. Ja. Goed. Nou, uh, uh, heb je het nieuws klaar? Want uh, ja. we gaan naar het nieuws. Is goed. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, en zoals we net al zeiden, het nieuws staat klaar. Dus ik ga u van alles en nog wat melden. Het is vandaag 22 juni 2017. En ik begin nu met te melden dat de Nederlandse spoorwegen de mensen adviseert... om vandaag, als u met de trein rijdt, genoeg water mee te nemen. Want de hoge temperaturen vergroten de kans op ellende onderweg... Spoorstaven kunnen kromtrekken en de elektronica in treinen is ook niet altijd opgewassen tegen de hitte. Afgelopen maandag vielen door de hitte ook al treinen uit. Vandaag zal de temperatuur naar verwachting op veel plaatsen boven de 30 graden uitkomen... en uit voorzorg hebben NS en Pro spoorbeheerder ProRail al diverse maatregelen genomen. Dus neem voldoende vocht mee. En als ik uh, Ruud mag geloven, kunt u ook gewoon een plastic bekertje meenemen en uit het raam hangen. Want volgens hem gaat het straks heel hard regenen. Goed. Op het badhuis... Ja, ja, ja dat ja? is niet mijn voorspelling. Dus voor oh, dat is van Buienradar. Oh, dat heeft hij van Buienradar. Dacht, ik dacht al uh, dat Lex van der een concurrentie ging krijgen nee, nee, van nee, je. nee, nee, nee. Maar dat is je Buienradar. Onze eigenste Pellenboer. Daar komt wat aan, hoor. Oeh, Goed.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 tot 10 uur 's avonds en bij voldoende belangstelling kunt u ook in de weekenden tot middernacht terecht. Afgelopen week heb ik u een uh, negatief zwemadvies meegedeeld voor de locatie Naakt per Spaarnwoude te Velsen, maar deze is ingetrokken. Wel geldt hier nog een waarschuwing in verband met de blauwalg. Waar het minder goed gaat met de blauwalg is de locatie Veerplas Noordzijde. Daar geldt wel een negatief zwemadvies in, in verband met diezelfde blauwalg. De politie onderzoekt een mishandeling aan de Zandvoortenweg afgelopen zondag. Rond tien overeen heeft ter hoogte van de Leverikelaan een aanrijding tussen een auto en een motor plaatsgevonden. De auto moest plaatsmaken voor een ambulance en zag daarbij de motor die achter de ambulance aanreed over het hoofd. De motorrijder en zijn bijrijder kwamen hierbij ten val. Direct na de val liepen de twee mannen naar de auto... en begonnen de bestuurder van de auto te slaan. Een passagier van de bestuurder van de auto is ook mishandeld. De daders zijn daarna op de motor gesprongen en er snel van doorgegaan. En ondanks de zoektocht zijn ze niet meer aangetroffen... De slachtoffers moesten naar het ziekenhuis voor behandeling... en de politie heeft een onderzoek ingesteld. En naar aanleiding van dat onderzoek doen zij een oproep aan getuigen... om contact op te nemen via het telefoonnummer 0900 8844. Gisteren lanceerde de KNRM de actie... een actie met een opvallend bericht op de website... Martin Gaus zou zeehonden gaan trainen om te helpen bij drenkelingen. De eerste ervaringen zijn positief, zo luidde het. Zeehonden hebben een uitstekend reukvermogen... wat van pas komt bij het zoeken naar de drenkelingen. Voor een visje doen ze alles, dus je kunt ze alles leren. En dat vertelde Martin Gaus in een video aan de KNRM... terwijl hij een zeehond een lekker hapje voert. De hondengoeroe lijkt ervan overtuigd dat de dieren getraind kunnen worden om drenkelingen uit het water te halen. De KNRM is met de naderende zomervakantie dringend op zoek naar vrijwilligers... om badgasten uit gevaarlijke situaties op en rond het water te redden. En omdat een tekort dreigt, heeft de stichting iets bedacht. Ze schakelden dus gauw in omdat hij al jarenlang ervaring heeft met honden. En met zeehonden moet dat dus ook kunnen. Nou, een telefoontje naar de stichting door TV Noord-Holland gaf opheldering. En uh, uh, Martin Gauss verklaarde... ik ga niet liegen. Natuurlijk kan dit niet met zeehonden. En dat is nou ook de clou van de campagne. Mensen redden blijft mensenwerk... verklaarde een woordvoerder aan NH Nieuws. Dus, vrijwilligers... meld u aan als u mee wilt helpen... met deze mooie zaak. Nou, ik wou het hier eigenlijk even bij laten... ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, we begonnen vanochtend met zon. Maar in de loop van de middag gaat de bewolking toenemen... en is er ook een verhoogde buienkans. En uh, volgens onze collega Pelleboer uh, Jansen heeft de buienrader aangegeven dat er al een goede bui onderweg is... die zo rond drie uur verwacht wordt. Er staat een matige zuidwestenwind die in de middag toe gaat nemen tot vrij krachtig. De maximale temperatuur in Zandvoort zal zo rond de 25 graden blijven hangen... en in de middag komt er wat afkoeling. Morgen zijn er perioden met zon, een matige tot vrij krachtige westelijke wind... En de maximumtemperatuur in Zandvoort gaat dan uitkomen op ongeveer 22 graden. In het weekend is het wisselend bewolkt en kans op een bui bij maximaal rond 20 graden. Na het weekende gaan de temperaturen weer oplopen, maar is er ook meer kans op enkele buien. En ik, we kunnen weer goed nieuws melden, want de zeewatertemperatuur is ten opzichte van de vorige keer dat ik het u vertelde weer een graad gestegen. Hij zit nu op de 19 graden langs het strand. En al deze informatie hebben wij doorgekregen van onze weercollega Lex van den Hoorn. Natalie Cole. Woo! Dochter van, hè? Ja, ja. Natalie the king. Ze hebben alles zelf gezongen, hè? Alle stemmetjes en zo. Dat heb ze allemaal gezongen. Ja, ja, ja, geweldig. This will ook, be. Ja, geweldig. Ja. Ja, prachtig. Mm -hmm. Heel mooi. Ja. Ja, ik ben trots op je. Nou, ja, wat lief. Ja. ja. Mooie muziek. Ja, hè? Ja. Ja, zo'n heerlijk nummer. Ja, man, man. Man, man, man, man, man. Het spat eraf, hè? Ja, het spat eraf, hè. Nou, ik weet nog wel, vroeger kon nou, ik echt niet stil blijven staan, hoor, als nee, ik dit nummer hoor. is nu te warm voor? Ja, nu wel nou. even, ja. Maar er komt het aan, hoor, vanmiddag. Yoehoe. Ik heb uh. nog even gekeken, want de buis is weer dikker geworden. Dus, oh, jee. Maar uh, rond een nou, uur of half vier. de dansen komt straks dan wel. Rond een uur of half vier. Oh, er, okay. ja. Dus okay. ik hoop dat ik net droog thuis kan komen. Ja. Want uh, rond een uur of half vier dan uh, komt er een hele vette aan. Tenminste, uh, als ik buienrader mag lopen. Ja, uh, misschien het, het de is, uh, onderweg. Het leuke is dan als je naar die andere kijkt. Ik heb er twee op mijn telefoon zitten. Ja. De en het weer in Nederland. Ja. En het weer in Nederland zegt het droog blijft. Hm. Nou, dat zag ik dus net ook. Nou, ja. wie moet ik nou geloven? geloven? Ja, ik weet het niet. Nou, ik zou maar het zekere voor het onzekere ja. nemen. Duitsers hier, Duitsers daar. Overal is ja klaar. Duitsers hier, Duitsers daar. Duitsland, wie geht? Hier nog even wat regels, want die vergeet u steeds. Uh, ja, dit is hier in Holland, in principe op de snelweg 120 km per stonde. En houd u zich eraan, want dat zijn hoge boetes, en dat is natuurlijk doodzonde. Dan op het strand geen grote muil, anders gooit men u hier zo in uw eigen gegraven kuil. Ja, lonen, dus en vielen dank. ja uh, dan heb ik hier nog even wat uh, tips voor mijn uh, Duitse vrienden natuurlijk. Uh, bent u nou met het verblijf niet helemaal blij? Uh, Neem dan even contact op met Paleis Sosdijk. Ik heb immer nog wel een zimmervrij... Mijn vader uh, uh, houdt me hier niet zo van Duitse muziek. Dus liever geen Danny Christian en al helemaal niet die blonde Haino en die blauwe Enzian. Dat werkt hier ook niet. Ja, ja, zo blauw, blauw, blauw, bluhte Enzian. Uh, kan die golderen trieven met die zonnebril weg hier, bitterzeer. En met haar een kans greep, uh, Ik heb sowieso natuurlijk liever Odo Jurgens, han. Als je kwatsch. heb ik alle shoutplatten van. Ja, Duitsers hier, Duitsers daar Overal is ja klaar Duitsers hier, Duitsers daar Een schnitzel en een braadworst zijn hier niet gewoon. Maar een Hollandse nieuwe, dat gibt es schon. Fijne wordt het in de avond wat speter, Dan bestelt men hier bier per meter. Huh? Ja, de ja. zomer komt het alweer. Stel dat ons. En de buren komen met, ja, met ons. Ja. ja, van alles. Ja, veel en Ik zit in Italië. Ciao. Het <laughs> blijft leuk. Ja, het blijft zeker leuk. <laughs> ja. Edwin Evers was dat. <coughs> Helemaal gezellig. Duitsers hier en Duitsers daar. Nou, oké. Okay. King Highway. Kings Highway en dat was een uh, nieuwe single van James Bay. Ja, zo af en toe doen we ook wel eens wat nieuws. Hè? We weer wat nieuws, dat is ook wel leuk. Eens weer wat nieuws. De, ja, al die oude platen. Maar af en toe is het leuk. Is het nieuws, dat is het door. Nieuws, dus ja, iets nieuws. Oké, okay, volgens is ook nieuw. Like a big bang, It'll turn your world out. Direct. Rockstar. High, getting high, getting high on humans. humans. High on humans, a wonder sitting in the next seat, dead heat, summer, staring at the ground in a lucid light. I can feel a heartbeat built like thunder running around my head in a holy fire.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 Strong, dead, long, halo Caught up in a skin, gotta fight the grind I can make your day glow, sun to rainbow Color in a step, let me lose your mind And I made the air with a stone-cold question Do you have the time? Do you hate your life? Now I'm locking lies with a silent stranger Don't run, don't hide And I can feel the static rising weer richting uh, het nieuws. Van 1 uur. Het zijn de Stranglers. Met een liedje van Dionne Warwick. Van Carole King. Welcome back. Ik zei het al, we gaan nu uh, meenemen naar het uh, nieuws van 1 uh, uur. Het nus van 1 uur. En uh, de stranglers die houden het wel even vol. Waarom doet mij dit nou toch heel erg aan Light My Fire van de Doors, denken. Ja, dat vond ik ook. Ja, dat, ja. ja hè? enorm. Ja. ja. ja gewoon een urenlang piel op twee uh, akkoorden. Huh. Ja, <laughs> Dat is dit zo. Het is dus oorspronkelijk een werkje van, uh, van Diane Warwick. Nee, uh, van Carole King natuurlijk. on by. En het was een hit voor Diane Warwick. In de punkperiode dachten de heerlijke muzikanten van, oké, okay, we gaan die nummers een beetje op opleuken, op hun manier. Natuurlijk is dat Johnny Rotten en de Sex Pistols, dat hebben we gedaan met My Way. <laughs> ja, pure punk. Maar goed, dit was het.